Bij het station van Buffalo ontstond een schietpartij met de vermoedelijke dader... waarbij een hoofdagent van 48 om het leven kwam. De verdachte van 25 raakte gewond, hij is gearresteerd. Ook een agenten en een omstander raakten gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Het eerste containerschip dat na de kernramp in Fukushima... vanuit Japan naar Nederland is vertrokken... is aangemeerd in de haven van Rotterdam.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 Het onderzoeksinstituut noemt het wel goed nieuws dat bijna alle kinderen en driekwart van de volwassenen dagelijks ontbijten. De poolvos in Rusland komt steeds meer in het gedrang door de rode vos. Volgens wetenschappers trekt de rode vos steeds verder op naar het noorden, waardoor de poolvos een kleiner leefgebied krijgt. Onlangs zagen ze voor het eerst hoe een poolvos haar jongen achterliet om te vluchten voor een rode vos. Volgens de onderzoekers is dat het bewijs dat de poolvossen zich steeds verder terugtrekken naar het noorden. De Rode Vos, een grotere soort die ook in Nederland voorkomt... kan steeds noordelijker overleven door de opwarming van het klimaat. Het weer in het noordoosten zonnige periode. In de rest van het land overheerst de bewolking. Vanmiddag overal bewolkt en in het zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 12 graden aan zee, een graad of 16 in het binnenland. AWB verkeersinformatie. Er staan nog 120 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht en in het zuiden van het land. De files die opvallen. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat voor Zoeterwoude 8 kilometer file. De A9 Amstel, Alkmaar richting Amstelveen voor knop 8. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echt en de 9. En op de A58 Breda richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Ulvenhout en Gorla staat 10 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het komend half uur in het Radio 1-journaal de NAVO-top in Berlijn. Hoofdthema Libië en de onvrede van opstandelingen Frankrijk en Groot-Brittannië. We gaan eerst naar het laatste nieuws uit het Groningse Buffalo. Ja, u heeft dat gehoord. Gisteravond was daar een schietpartij. Daar zijn twee mensen om het leven gekomen. Een vrouw en een agent, Politie. Corps is uh, in alle staten hè? en in de rouw is een team van 40 mensen samengesteld om de zaak te onderzoeken. even Paul Sanders is in Buffalo. Uh, Paul, is dat onderzoek nog in volle gang? Nee, dat onderzoek dat is inmiddels uh, uh, gestaakt Of gestaakt in ieder geval Er is bij het station waar ik nu sta in Buffalo helemaal niets meer te doen. De linten zijn weg, de politieagenten zijn weg. En het, uh, het leven lijkt weer gewoon uh, door te gaan zoals het eergisteren uh, uh, was... Zometeen over een paar minuten vertrekt gewoon de trein naar Groningen om 6 over 9. De stoptrein, de kermis die voor het station staat, is nog niet open. Maar ja, zal wellicht wel weer open gaan vandaag. Kortom, niets herinnert zich meer aan wat hier gisteravond is gebeurd. Vlakbij het station. Waar dus die 48-jarige agent is neergeschoten. en zijn 22-jarige collega gewond is geraakt. was je wel ernaar, meer nieuws, rustig. Paul? We verwachten wel meer nieuws. Uh, Zometeen om tien uur dan is er op het gemeentehuis in Winsum, uh, Winsum waar Buffalo onder valt, de gemeente Winsum, is er een persconferentie. Daar zal de waarnemend burgemeester van der Zagen toelichting geven op wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Uh, hij zal dan misschien ook wat meer licht kunnen werpen op, uh, op het slachtoffer. Het slachtoffer dat, uh, uh, ik denk, een twintig minuten geleden ongeveer uit het huis is gehaald waar het allemaal is gebeurd. Het huis aan de Herenstraat in Buffalo. Uh, hij zal dan misschien iets meer kunnen vertellen over de omstandigheden en over de reacties die we natuurlijk binnen het korps zijn op de dood van die 48-jarige agent. En wellicht ook wat, wat, wat de aanleiding is voor deze schietpartij want dat weet eigenlijk nog helemaal niemand. Nee, heb je al mensen kunnen spreken daar? Ik heb wel wat mensen gesproken. Ik heb een paar buurtbewoners gesproken. Uh, ja, die konden me eigenlijk heel weinig vertellen over de mensen die in dat huis woonden. Uh, het zou wel gaan om een, uh, een hele jonge vrouw die uh, gisteravond is doodgeschoten. Ze konden me natuurlijk wel vertellen dat er uh, ja, gisteren in het zo normaal zo rustige Buffalo dat er een, een enorme heksenketel was aan politieagenten, aan, aan ambulances en dergelijke. Uh, maar konden me eigenlijk vrij weinig vertellen over de dader. Of in ieder geval de vermoedelijke dader. De man die nu is aan, uh, aangehouden en verdacht wordt van het, het, het, het, het dood. Van, uh, van die jonge vrouw en het doden van die uh, agent. Dus weinig, uh, heel veel vraagtekens, maar nog heel weinig antwoorden eigenlijk. Paul Sanders in Buffalo gaat naar die persconferentie. U hoort in de loop van de ochtend meer van hem. Daar praten we praten erover door. Doen we met Jaap Timmer, politie-socioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Timmer, hoe uitzonderlijk is het dat een agent tijdens het werk door geweld om het leven komt? Uh, dat is gelukkig uitzonderlijk. Het komt ongeveer één keer in de drie jaar uh, voor. Gelukkig maar, inderdaad. Het gebeurt ja. niet vaak. Nee. Um, er gaan geruchten dat de agent met zijn eigen dienstwapen is neergeschoten. Ik zeg um, bewust dat het geruchten zijn. Dat is absoluut niet bewezen. Nee. Um, even los van of dat zo is. Hoe makkelijk gaat dat? Nou, dan heeft die agent of de andere agent dat wapen al ter hand uh, gehad. Want uit een holster van de politie haal je, zeker als buitenstaander... Uh, uh, niet gemakkelijk, of eigenlijk dat is goed deels onmogelijk... Om daar het wapen uit te halen. Dus kennelijk is de situatie voor die agenten al. Uh, wat we noemen. schietwaardig geweest. Dus een uh, van beiden moet al het wapen in de hand hebben gehaald. Maar dan moet de man ook dichtbij geweest zijn, dus. Uh, vervolgens moet hij dichtbij zijn gekomen. Ja, het is nee. niet gezegd dat dat meteen zo, al meteen zo was. Maar uh, daar heeft hij kennelijk uh, kans gezien om dat wapen uit de hand van die agent uh, te pakken. We hoorden het net uh, meneer Timmer van onze verslaggever. Daar het onderzoek is, is al afgerond. Er is een groot team opgezet. 40 rechercheurs. Uh, wordt dat dan door het eigen korps uitgevoerd? Nee, het onderzoek is natuurlijk maar uh, alleen daar ter plaatse uh, ja, uh, afgerond ja. en uh, er loopt natuurlijk nog veel meer onderzoek. Nou, uh, gebruikelijk is dat uh, zo'n onderzoek uh, niet alleen door het ander korps, maar uh, uh, vooral door de Rijksdienstje wordt uh, gedaan. Althans het deel van het uh, uh, neer- of doodschieten van de agent. En overigens, er is ook iemand uh, uh, neergeschoten, Kloot, de verdachte door de politie is neergeschoten. Ja. Dat is... Per definitie altijd um, een onderzoek voor de Rijkssychologie. Uh, maar goed, de Rijkssychologie kan uh, in veel gevallen uh, zo'n onderzoek goed in samenwerking doen met uh, uh, regisseurs van uh, een ander korps, of eventueel het eigen korps, maar in dit geval zal het een ander korps zijn. De Rijkssychologie heeft geen eigen technische recherche, hè, dus het FTO, het Forensisch Technisch Onderzoek, dat wordt uh, uh, voor de Rijkssychologie. Ook altijd gedaan uh, door een eenheid van uh, een ander korps. Ja, uh, over dat korps gesproken, hè? dat is een zwarte dag. Heeft de korpschef al gezegd voor zo'n korps. Ja. Wat, wat betekent het voor het functioneren van zo'n korps? Wordt dat even teruggehouden of teruggetrokken? Hoe gaat dat in de praktijk? Nou ja, kijk, het werk gaat uh, door. Maar uh, het zal wel betekenen dat uh, ja, voor politiemensen die deze man goed hebben gekend... dat die even uit de dienst uh, gaan doorgaans. En Dat er wellicht uh, zeg maar een aantal werkzaamheden eventjes niet worden uitgevoerd. Uh, en uh, Al was het alleen maar omdat er natuurlijk uh, uh, ook om meer uh, redenen, waarschijnlijk openbare orde en dergelijke, ook dan wel meer personeel daar in zo'n dorp nu moet worden samengetrokken. Ik hmm. net natuurlijk al eventjes dat het uh, ja, intens beleefd zal worden binnen dat Groningse Korps heeft de politie. Ja, maar door heel politie Nederland hoor, want wat ja. dat betreft uh, is politie Nederland dan gewoon één organisatie. Ja. Heeft de politie in Nederland een manier om zo'n gesneuvelde agent te herdenken? Ja, sinds uh, 2006 is er een tuin van bezinning. Een uh, monument voor gevallen politiemensen. Niet alleen door geweld, maar ook uh, door verkeersongevallen. Want dat is de meerderheid namelijk. En uh, die tuin van bezinning uh, die is in Warnsveld uh, in Gelderland... Achter een locatie van de politieacademie. En uh, ja, dat is echt een, een monument. Mensen kunnen daar naartoe. Er staan uh, de namen van uh, alle gevallen politiemensen sinds 1946. Toevallig was ik daar gisteren nog. Hm. En dan zie je toch dat er bij een paar namen. Uh, nog ook verse bloemen uh, liggen. Dus dat heeft ook een functie. Mensen gaan er naartoe: uh, nabestaanden, collega's. of uh, anderen die uh, uh, de personen hebben gekend. En. Uh, ja, dat is een, uh, een, een. Helaas heeft politie Nederland dat hele lange tijd niet gedaan, een dergelijk uh, centraal monument. Sommige korpsen hebben hun eigen monumentje, Rotterdam, mm. Amsterdam. Maar je hebt wel de indruk ook, dat, dat helpt. De, de indruk dat het helpt bij de verwerking van uh, zo'n. Uh, um, als dag, je he? kijkt naar het feit dat daar dus nu gewoon bloemen liggen en dat er jaarlijks een, uh, een herdenkingsbijeenkomst is waar politiemensen, maar ook nabestaanden komen, dan heeft dat zeker een functie. Oké, okay. dank dat u ons te woord wilde staan. Ja, Timmer, politie socioloog. Graag gedaan. 10 minuten over negen gaan we naar Libië, want er is alweer een top over de situatie in dat land. En Dit keer komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten bijeen in Berlijn. Voorafgaand aan de tweedaagse top was de Britse premier Cameron... op bezoek bij zijn Franse collega Sarkozy. Die twee wilden nog maar eens benadrukken dat ze op één lijn zitten wat betreft Libië. En in hun ogen doet de NAVO te weinig om de opstandelingen te helpen. Nou, we praten met de defensiespecialist van instituut Klingendaal-Cocolijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Vooral de Fransen hebben wel erg behoefte om die eensgezindheid te benadrukken. Waar komt dat vandaan? Nou, die zitten in een lastig parket. Ze waren om te beginnen eigenlijk al tegen dat de NAVO het commando op zich zou nemen. Ze trokken de kar. De Fransen hebben altijd een beetje voorop gelopen... want die voelden zich ook het meest bedreigd door de, door de grote gevolgen... van wat er in Libië gebeurt. De vluchtelingenstromen die in hun richting komen. Dus ze hebben altijd iets gehad van laten we er hard in gaan. En laten we dat vooral ook nationaal doen. De Fransen die, eh, voelden niet zoveel dus voor de overdracht eh, aan de NAVO op 31 maart. Verder hebben ze zich eigenlijk ook als eerste al verplicht tot, uh, tot steun aan de, aan de overgangsraad van, de, van het verzet in Libië. En die willen niks anders dan ook er hard ingaan en Gaddafi zo snel mogelijk weg. En uh, ja, sinds de Amerikanen hebben gezegd op 31 maart nou gaan jullie maar een beetje de kastanjes uit het vuur halen, wij, wij trekken ons langzaam een beetje terug, zitten die Fransen een beetje met het probleem dat ze samen met de Britten die ook al niet echt staan te trappelen hoor, want de Fransen doen meer dan de Britten daar in Libië, uh, dat die met z'n tweeën eigenlijk de hele uh, actie de hele operatie op de grond, het meest gevoelige deel van de operatie... dat zijn de grondaanvallen, dat die Fransen dat moeten opknappen. En hoe langer dat duurt, hoe meer het de Fransen kost... en hoe uitzichtlozer het lijkt te worden. Want bijvoorbeeld Carter Ham, de vorige bevelhebber... toen de Amerikanen nog volop medeën, die heeft eigenlijk gisteren al gezegd... Euh, ik geloof niet dat dit euh, tot, een, tot een beslissing leidt, deze militaire operatie. Ik zie de rebellen niet in Tripoli terechtkomen. Dus die benadrukt juist het uitzichtloze van deze operatie. En kunnen we dan uh, concluderen dat bij het begin van die top in Berlijn um, er sprake is van een tweedeling binnen de NAVO, de Britten en de Fransen aan de ene kant en de rest van de bondgenoten aan de andere? Nou eigenlijk nog een beetje erger, er is sprake van een vierdeling in de NAVO, want je hebt dus in de eerste plaats degene die Gaddafi direct weg willen en die oproepen tot meer militaire aanvallen, dat zijn de Fransen en de Britten, en die hebben gisteren eigenlijk naastig overlegd van hoe doen we dat, gaan we de Amerikanen uh, smeken, uh, onder druk zetten misschien om toch maar weer een beetje mee te gaan doen, of gaan we dat juist doen met de landen die maar half meedoen. En dat is groep twee. Degene die, die maar half of driekwart meedoen. En uh, niet ingaan op die Franse en Britse druk. Nou, Nederland, Spanje horen daarbij. We doen wel een beetje mee, maar niet helemaal. Niet met grondaanvallen. Dan heb je nog een derde groep: dat zijn degenen die vinden dat Gaddafi uiteindelijk wel weg moet, Maar dat hoeft nog niet meteen. Dat zijn de Amerikanen notabene. Die zeggen van we doen, eigenlijk maar, we doen eigenlijk niet meer mee met die acties. En we vinden ook dat uiteindelijk Gaddafi weg moet. Maar we gaan niet zo ver als de Fransen en de Britten die vinden dat die morgen al weg moet. En je hebt nog een vierde groep, en die moeten we ook niet vergeten, dat zijn de leden van de NAVO die helemaal niet meedoen, zoals Turkije en Duitsland, en die uh, zeggen van uh, nou ja, goed, uh, we zien het allemaal wel, maar het gaat om het beschermen van de burgerbevolking en we doen alleen maar mee met misschien Europese humanitaire missies. Maar je hebt dus een vierstromen land in de NAVO, en dat is uh, voor het bondgenootschap ook niet al te best. We okay, zijn nou, benieuwd hoe dit uh, af gaat lopen in die twee dagen. Of we überhaupt met die vier stromen tot één stroom kunnen komen. Coco defensiespecialist van het instituut Klingendaal. Dank. Ja. Kabinet Rutte zit er een half jaar. We maken vanochtend de balans om, op uh, hemzelf, de premier Mark Rutte. Hoe is de oordeel over hem persoonlijk? Gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerste verkeersinformatie, Edwin Gerritsen bij de ANWB. De ochtendspits is nog niet voorbij. Er staat in totaal nog 100 kilometer. De langste files staan op de A15 Nijmegen richting Gorkum... tussen Echtel en Wadernooie 8 kilometer. Op de A58 breed daar richting Tilburg... tussen en galdar en Gilsen 10 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat voor de Verlaken-tunnel vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 17 minuten over negen. We hebben het al de hele ochtend gehad over een half jaar kabinet Rutte. Um, veel besproken. We hebben... De Pluspunten, de, de tops hebben we besproken, de flops, wat allemaal niet gelukt is uh, aan bezuinigingen bijvoorbeeld. Laten we eens even kijken naar de naamgever van dit kabinet. Premier Mark Rutte, Joost Vullings in Den Haag. Joost, um, hoe luidt het oordeel in Den Haag over de premier? Ja, heel positief. Uh, ja, woorden die eigenlijk bij iedereen vallen... zijn woorden als verfrissend, een verademing. De grote communicator wordt hij uh, genoemd. Een, een, een prominente VVD'er zei tegen mij uh, deze week... hij is de ster van het kabinet. Nou goed, dat is dan iemand van je eigen partij. Maar ook bij de oppositie is hij is populair. Uh, dat merk je ook in grote debatten. Uh, wel kritiek op het beleid, maar geen kritiek op de man. Ja, iedereen vindt het gewoon een hele uh, aardige kerel. En dat merk je. Hij heeft ook een heel ongecompliceerd... Karakter en daarnaast uh, straalt hij toch altijd wel uh, optimisme uit. Uh, als hij over bezuinigingen praat, dan krijg ik er altijd zin in. <lacht> Oh. Hij weet het toch altijd wel heel goed te verkopen. In vergelijking hè, met, die, met die Provinciale Statenverkiezingen, het verschil tussen Luc Hermans over bezuinigingen, of Mark Rutte, dat is echt een wereld uh, van verschil. En daarnaast, uh, nou, hij kent zijn dossiers, echt, uh, wil je merkt dat hij fractievoorzitter is geweest, uh, ook al eerder in een kabinet heeft gezeten, hij is zeer breed georiënteerd, maar als het echt om de, de diepe details gaat, uh, daar is hij in ieder geval minder goed in uh, dan bijvoorbeeld uh, Ruud Lubbers, want die kende echt ieder detail. Ja, dat wil hij misschien ook wel niet, en daarom doet die het dan ook niet van papier, maar is dat dan ook niet gelijk het gevaar? Ja, kijk, je kan zeggen hij is de grote communicator, maar uh, de, dat, dat is zijn pluspunt, maar misschien ook wel weer een beetje inderdaad gelijk zijn, zijn valkuil. Uh, dat, dat begin je een beetje bij journalisten, merk je op die vrijdagse persconferentie na de ministerraad, daar zie je wat lichte irritaties, uh, uh, Wilders doet altijd wel een beetje een ruige uitspraak in een week, en dan wil, wil een collega weten wat Rutte daarvan vindt, en dan zegt hij, ach ja, het is maar, uh, het is maar Geert, en dan zegt zo'n journalist van, ja, maar dit is toch een heel Heel belangrijk punt. En dan zegt hij... ja, nee, daar ga ik gewoon niet op reageren. En dat merk je dat dat een beetje, beetje irritaties oproept. Hij, is, ja, hij wordt af en toe iets te, te luchtig gevonden. Hij is ook heel handig in antwoorden. Je krijgt moeilijk een greep op hem. Uh, en als je het dan een keer moeilijk maakt... dan gaat hij uh, als ervaren die beter in één keer tegenvragen stellen. Nou ja, als journalisten ergens niet van houden... zijn dat <lacht> natuurlijk tegenvragen. <lacht> dus daar zie je al een beetje af en toe wat, uh, wat uh, irritaties in staan. En hij maakt inderdaad ook wel eens een, een foutje... omdat hij inderdaad uh, veel improviseert. Nou, het bekendste voorbeeld is... dat was de, de persconferentie uh, kort nadat bekend werd dat dus die drie militairen in, in Tripoli vast zaten met die, met die helikopter. En toen zei hij echt vol amplon van ja, en we hebben als kabinet ook de fractievoorzitters daarover ingelicht. Uh, en dat bleek helemaal niet waar te zijn. En daar kwam hij later wel op terug. Maar dan zegt hij ook van ja, ja nou ja, dat heb ik niet uh, expres gedaan. Ik bedoel, dat, dat is ook niet zo. Maar dan zegt hij, ja, ja, is een foutje. Het zal ook nog wel vaker gebeuren. En ja, daar stapt hij heel luchtig overheen. Uh, en daarnaast valt ook over Kunduz. Hè, al die toezeggingen die zijn toen gedaan. En uh, een van de toezeggingen was... we gaan een contract met de Afghaanse overheid afsluiten. Over dat dus uh, onze trainers of door de, de ons getrainde Afghanen... niet ingezet gaan worden voor de gevechten met de Taliban. En dat was echt zo, oh, dat contract... Dat, dat, dat schudden we wel even uit de mouw. Dat blijkt toch wat moeizamer te lopen. Dus soms heb je het gevoel van, is die niet iets te, te nonchalant? Maar goed, dat, dat is, zijn nog allemaal kleine dingen. Als je het echt over echte fouten hebt, kan je zeggen... nou, ook wel weer op het gebied van PR. Natuurlijk bij de start van het kabinet heel hard roepen... dat er 3000 agenten bijkomen. En na vele debatten in de Tweede Kamer moest het kabinet uh, toegeven... dat het aantal agenten gewoon gelijk blijft. En daarnaast de, de campagne voor de Eerste Kamerverkiezingen. Ja, Rutte is niet ingezet uh, in het de debat. En ik heb toch zeer sterk het gevoel, als ze hem meer hadden ingezet... dat ze dan waarschijnlijk wel de meerderheid hadden gehaald. Een half jaar kabinet, Rutte en ook Mark Rutte als premier. Daarover hoort u vanuit Den Haag Joost Vullings, die niet van weer de vragen hoort. Hoe houdt meneer Rutte? Hij zit er al veel langer trouwens dan een half jaar. Tien Die minuten wel. voor, half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog maar eens eventjes naar Rotterdam. Het eerste schip dat na het kernongeluk in Fukushima vanuit Japan naar Nederland vertrok... is namelijk vanochtend aangekomen in de haven van Rotterdam. Het is het uh, containerschip Karsten Mersk. Hendrik Willem Hofs ging mee op controle van uh, dat schip. Hoe is het gegaan, Hendrik Willem? Nou ja, die eerste controle die heeft plaatsgevonden in Engeland, in Felixstowe in de haven daar. Waar die eerste aanlegde en daarna is die op zee nog een keer gecontroleerd. Dat is allemaal goed gegaan. Nu ligt hij langs de kade en wordt die uitgeladen. Maar daarna komen er nog uh, in ieder geval drie controles, meneer Wiersema, van de douane. Welke nog meer? Niet alleen door de douane. Uh, voordat uh, tot lossing wordt overgegaan, wordt er voor de veiligheid van de mensen die de containers uh, van boord moeten halen. Uh, alle containers zijn vastgeshort. Uh, dat moet losgemaakt worden. Dan wordt er aan boord nog gemeten door de radiotechnologische dienst. Um, en die gaat vaststellen of het veilig is om tot lossing over te gaan. Oké, okay, dan worden de containers gelost. En dan, uh, nou, dan uh, krijgen ze een, een douanebestemming. Worden ze ingevoerd of worden ze verder vervoerd? Dan komen ze door de poortjes, hè? dat hebben we, we net ook gezien. Precies, dan komen ze door onze poorten heen. Nou, daar kunnen we vaststellen of uh, de container inderdaad uh, radioactiviteit bevat. Want als dat zo is, dan gaat er een alarm af. En dan stellen we als douane een nader onderzoek in uh, van hoe dat komt. Is ja. de container besmet of is de lading besmet? En die onderzoeken die vinden hier in de loods van de douane plaats. En wat er nu gebeurt dat er twee mannen in witte pakken een container eigenlijk meer bewijzen van uh, ja, voorbeeldcontrole, uh, laten zien hoe dat dan precies gaat. Er is er inderdaad nog een aanvullende controle, die is uh, voorgeschreven ook door de Europese uh, verordeningen, dat er inderdaad een, een bepaald percentage van alle goederen daadwerkelijk moet worden bemonsterd. Wat gebeurt er nou als er nou echt een container, uh, ja, als er straling uitkomt? Uh, als er straling uitkomt uh, en uh, he, hij komt door de poorten en er gaat een alarm af, dan uh, wordt die apart gezet. Dan uh, gaan we kijken van, uh, nou, uh, door welke, uh, ja, welke vormen van straling er sprake is en afhankelijk daarvan gaan we kijken, samen een overleg met ladingbelang, hebben we de, hoe we dat gaan oplossen. Ja, want tot nu toe dus uh, met die Karsten-Merske niet veel aan de hand. Maar er komen dus allerlei controles nog aan uh, en heel veel uh, controles gepland om maar zeker te zijn dat er geen straling vanuit Japan hier in de Rotterdamse haven komt. Henrik Willem Hofs dat vanuit Rotterdam. Het is de derde dag van het staatsbezoek. Vandaag bezoeken koningin Beatrix, kooprins Willem-Alexander en prinses Maxima Dresden in het oosten van Duitsland. Voor de Tweede Wereldoorlog een van de allermooiste steden van Europa. Maar in 1945 werd de hele binnenstad verwoest. Koningin is al een paar keer eerder in Dresden geweest en heeft ook een persoonlijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw. De orgel speelt een prelude van Bach. Heel toepasselijk, barok, zoals de hele vrouwenkerkje is helemaal in de oorspronkelijke staat van de 18e eeuw opnieuw opgebouwd. Het is allemaal schitterend, maar als je goed kijkt naar de schilderingen en de Gipse engeltjes. dan zie je wel hoe nieuw het allemaal is. In 2005 pas is de kerk opnieuw ingewijd. Voor de protestantische traditie in Europa een wesentliche rol en voor de muziekgeschichte. En zo gab es vele die na de vredelijke revolutie in 1989 daarvoor zich aangesetst hebben dat dit einzigartige Godeshuis weer opgebouwd wordt. De kerk speelt een grote rol in de geschiedenis van de protestantse kerk... en voor de klassieke muziek. Dus na de val van het communisme begonnen er meteen acties om de kerk weer op te bouwen. Het is in Dresden ook het symbool geworden voor de wederopbouw... zegt een van de twee vaste dominees van de vrouwenkirche, Sebastian Veit. En je kan ook inderdaad duidelijk zien dat er oude elementen zijn gebruikt. Bijvoorbeeld bij het altaar... Daar is een zware stenen tafelblad waar grote brokken uit zijn. Het moet een enorm geweld zijn geweest, dat zo'n dikke steen kapot gaat. Dat is, glaube ich, die bautechnisch grandiose Leistung, dat man die Ruine einbezogen hat in den Wiederaufbau Und En damit ook deutlich macht, dat we een nieuwe Kirche schaffen, die abbildet. Was onze geschaffen. Ik ben daar heel tevreden mee. Zo word je steeds herinnerd aan de verwoesting van de oorlog. Dus het is qua architectuur ook een verzoening met het verleden. Maar tegelijkertijd herinnert het ons ook altijd aan onze historische schuld. Heel veel mensen hebben meebetaald, ook koningin Beatrix. Ze was hier al eens op een officieel bezoek, 1991. Toen was het nog niet duidelijk wat er precies zou gebeuren. Maar bij een privébezoek in 1998 heeft ze een stifterbrief gekocht. Een soort adoptieformulier. Je kan ook voorbeelden van zo'n brief zien hier in de vitrine. En daarmee adopteer je als het ware een klein deel van de kerk... De koningin heeft toen een sluitsteen boven een van de ingangsportalen van de kerk gefinancierd. En door die ingang komt ze nu ook bij haar bezoek de kerk in. Het is insbesondere een zulke erwerb van een stifterbrief nog toe... door een zo'n herhaalde persoonlijkheid wie de koningin... voor ons een duidelijk zeichen geweest dat in Europa... Ja, daarover hinaus wereldwijd dieser wederopbouw ondersteund worden. Veel mensen uit heel Duitsland en daarbuiten hebben ons gesteund. En ja, zo'n prominente persoonlijkheid als de koningin, dat geeft toch wel aan dat de hele wereld toen met ons heeft meegeleefd bij de wederopbouw. En buiten de kerk schijnt de zon, mensen zitten op terrasjes. Overal prachtige gevels van statige huizen. In pastelkleuren, rijk versierd. Maar ook die paleisjes en die herenhuizen zijn niet oud. Alles is de afgelopen twintig jaar opgebouwd. Ze moeten zich voorstellen dat hier wiese waren. Dat hier de wind over den plaats pfiff. Dat hinter ons die ruïne der kerk lag. Nou, het zag er eigenlijk uit als een weiland. De wind gierde eroverheen en door de ruïnes. De communisten in de DDR die wilden niks meer weten van de traditie en de kerk. Maar ook toen ook kwamen mensen hier vaak naartoe en hoopte iedereen natuurlijk dat de stad ooit weer zo mooi zou worden als voor de oorlog. Dresden weer bijna helemaal hersteld. En op de derde dag van het staatsbezoek bezoekt koningin Beatrix en Willem-Alexander en Maxima deze stad. U hoort een bijdrage van correspondent Wouter Meijer. Wij gaan nog eventjes naar Joris van de Kerkhof. Tot slot aan het eind van deze uitzending. Want Joris, jij bent al de hele ochtend bij de Familielust in Oostzaan. In verband met een hoorzitting vandaag bij um, In Den Haag. Vanwege hoogspanningsleiding die over Oostzaan, Zaandam onder andere loopt. Wat verwacht de familie van, van die hoorzitting? Nou, uh, in ieder geval dat hij niks hoeft voor te bereiden, net als uh, uh, minister-president Rutte, dat hij niet vanaf papier hoeft te spreken straks. Dat gaat hij. Hij gaat wel spreken in die, in die hoorzitting Kees Lust. Uh, de hovenier, die hier twintig jaar geleden met zijn bedrijf. Uh, Begon, toen nog dacht van, hey, die masten die zie ik helemaal niet. Uh, een paar jaar geleden werd er meer voltage doorheen gestuurd. Toen kwam er ook een hoop herrie rondom die masten. En toen had u ook het idee van, hey, er gebeurt iets geks ook met de gezondheid. Ik word uh, nerveus. En u zei net van, ik moet straks uh, bij die hoorzitting gaan praten. Uh, en ik kan het gewoon rechtstreeks uit mijn hart doen. Wat zijn dan de eerste woorden die rechtstreeks uit uw hart komen? V Vertel mij wat ik mijn kinderen moet vertellen hoe het mogelijk is dat zij hier mogen en kunnen slapen... en een andere er niet eens in de buurt mag komen in een nieuwe situatie. Onrecht. Als er, als er nieuwbouw komt, dan, uh, dat, dan mag, mag dat niet zo zijn zoals, zoals hier nu. 150 meter uit de kabels blijven. Anders mag je niet bouwen. Nou zijn er politici, ze zijn allemaal bijna allemaal hier geweest. Uh, Alexander Pechtold heeft gezegd... neem uw kinderen mee, ga gewoon ergens anders naartoe. Ja, maar ja, iedereen, iedereen heeft wel uh, een financieel plaatje mee te nemen. Ik, ik hoef er niet rijker van te worden. Iedere roestige spijker wil ik meenemen die ik hier heb. Plaats mij 200 meter verderop en u hoort mij nooit meer. Maar uw gezondheid? Ja, dan is het kwaad al geschied. En daar moet je maar mee leven. En mijn verantwoording zijn ten alle tijde mijn kinderen maar op straat en bij open oma wonen. En dan, ik denk dat als ik mijn hele bedrijf op de weg zet... dan heb ik sowieso wel een bon achter de ramen. Ik moet ergens heen en ik kan niet deze hypotheek... en de huur en nog iets anders. Dus in hoeverre gaat je verantwoording daarin? Je, je moet wel kunnen. Uh, in de loop van de middag met de bus naar Den Haag... en sterkte met uw verhaal daar. En met die masten hier. Ja, die staan er, hè. Die blijven er staan. Ja, zo is dat. Joris van de Kerkhof was dus vanochtend in Oostzaan. Half tien. Einde van dit. NOS Radio 1. Journaal op Radio 1 gaat de KRO. Verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Mark Stakerburg. Goedemorgen. Europa stelt te hoge eisen aan de voedseletiketten. Dat zegt de levensmiddelenindustrie... Onzin, zegt GroenLinks in Europa. Die eisen zijn helemaal niet te hoog. Zometeen een debat. En het wereldberoemde Bolshoi-ballet in Moskou is in de ban van chantageschandalen, list en bedrog en ook nog een uitgelekte sekstape. Dit en meer zometeen in Karo. Goedemorgen, Nederland. Na het nieuwsbulletin van half tien. Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het Groningse Buffalo is gisteravond een politieman doodgeschoten en één agenten raakte gewond. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld. Er lag een nog onbekende dode vrouw. Bij het station van Buffalo ontstond vervolgens een vuurgevecht met de vermoedelijke dader. Die man, 25 is hij, is gearresteerd. Het eerste containerschip dat na de kernramp in Fukushima... uit Japan naar Nederland is vertrokken is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip, de Mersk, is eerst in Engeland gecontroleerd op radioactiviteit. Daarbij zijn geen abnormale waarden gemeten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. awb Verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 60 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht. De langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blarikum 6 kilometer. De A9 maar richting Amstelveen voor Knopert Raasdorp 6... De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echt en een Wadenooie, 7 kilometer. En op de A58 Breda Tilburg zat voor knopend sint Annabos 5 kilometer na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Minister Schult van Hagen heeft geen oog voor de treinreiziger. Dat zegt de Belangengroep voor het Openbaar Vervoer. List en bedrog en uitgelekte sekstapes Dat allemaal bij het wereldberoemde Bolshoi-ballet in Moskou. Nieuwe Europese eisen aan voedseletiketten leveren veel discussie op. En ook het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 2,5 minuut over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker reist vanochtend in Nijmegen. Je hebt de drankverslaving, de drugsverslaving, de gokverslaving en dan heb je nu ook nog de sportverslaving. Nou, hoe je hem krijgt, horen we straks van iemand die er een paar vond in het sportcentrum van haar universiteit hier in Nijmegen. De reacties en vragen kunnen ze kwijt. Goedemorgen Nederland, De treinreiziger komt er bekaaid vanaf. Minister Schult van Hagen van Infrastructuur gaf ProRail NS een standje na de vele vertragingen in de winter. Maar zij moet ook de hand in eigen boezem steken. Dat zegt Rieke Spithorst van Belangengroep Maatschappij voor Beter Openbaar Vervoer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, denkt u minister inderdaad te weinig aan de openbaar vervoerreiziger? Nou, zo, zo te zien wel. Ze heeft een grote mond en dat hoort natuurlijk ook richting vervoerders... en richting ProRail van de reiziger moet het goed hebben. De reiziger moet met een hoofdletter R uh, op de eerste plaats. Maar intussen doet uh, de minister wel zelf regelmatig een graai uh, in de kassa. Nu ook uh, bij het halveren van de uh, nodige spooruitbreiding... tussen Almere en Amsterdam en Schiphol was er uh, 700 miljoen beschikbaar. Dat was ook hard nodig, want er komen steeds meer mensen te wonen in Almere, en dus ook steeds meer mensen in de trein. De minister heeft gewoon uh, met een achterloos gebaat dat bedrag gehalveerd, zegt doe maar wat minder intercities, doe maar wat meer stoptreinen, doe maar wat vaker uh, overstappen. Dus je kan wel roepen dat je uh, de reiziger met een hoofdletter R uh, moet schrijven, maar dan moet je dan ook naar handelen, en dat geldt ook voor de minister. U zegt, uh, ja, doe maar overstappen. Zij zegt, een betere dienstregeling ben ik aan het maken. Niks betere dienstregeling, want... Uh, uh, hoe mooi je een dienstregeling ook maakt. Er komt een moment dat het, hoe prachtig je het ook doet... er niet meer reizigers uh, in die treinen passen. En dan zul je er toch echt een spoor naast moeten leggen... voor nog meer treinen. Bovendien, die mooie dienstregeling... die uh, bevat geen sneltreinen meer en alleen maar stoptreinen. Dat betekent dat passagiers langer onderweg zijn. Dus ik weet niet wat daar mooi aan is. Nee, U heeft kritiek op uh, de minister... maar ProRail en de Nederlandse spoorwegen... hebben m, denk ik toch ook wel een aandeel hierin. De NS die gaat zelf ook de aandacht avondspits uitsluiten van de voordeelurenkaart. Je krijgt nu met die kaart s ochtends tot 9 uur geen korting... en s'middags tussen vier en half ook geen korting meer. Mm -hmm. Ja, dat is dan toch ook een uh, verslechtering van de situatie. Ja, nou ja, goed. De positie van de NS is niet makkelijk. Allereerst de huidige uh, houders van een voordeelurenkaart... mogen ook na die nieuwe regeling gewoon in de middagspits wel mee. Mm -hmm. Maar als de NS... Vo niet voldoende spoorinfrastructuur uh, heeft om met meer treinen te rijden. En vervolgens merken ze dat met name in de spits... de klanten er gewoon echt niet meer bij passen. En de minister ook niet zegt, dan leggen we wat sporen bij. Ja, dan zal de NS toch een list uh, moeten verzinnen. En dit is een vervelende list voor de reiziger... die wel is ingegeven door de minister. Die moet kiezen. Ik bedoel, je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, wij vinden het openbaar vervoer uh, belangrijk. En daar spreek ik niet alleen de minister, maar de hele Kamer op aan. over ons Wij vinden het belangrijk, wij stellen terecht hoge eisen aan de NS, maar dan hebben we ook de verantwoordelijkheid... te zorgen dat er voldoende rails liggen om al die treinen die daarvoor nodig zijn... te kunnen rijden. Vindt Den Haag dat niet en zegt Den Haag... we hebben er niks meer voor over, geen rails erbij... dan moet je ook ophouden met uh, het nog langer stellen van eisen aan de NS... in het hand van iedereen moet altijd mee kunnen. Want als je dat niet faciliteert, kun je het ook niet verlangen van de spoorwegen. De nieuwe directeur van ProRail, Marion Goud... die zei afgelopen zaterdag in NRC... beste reiziger, ik kan geen ijzer met handen breken... en gaf aan niet de reiziger, maar het personeel op één te hebben staan. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Nou, dat, dat moet wat genuanceerd worden. Ik heb na dat interview een beetje boos gemaild naar ProRail. Wat zegt ze nou? Ze heeft me daarna vervolgens uitgenodigd om het erover te hebben. Wat ik waardeer aan die uitspraak is dat ze geen mooi weer speelt. Zij zegt gewoon... Ik wil een prachtproduct leveren, maar daar zit wel een prijskaartje aan. Geen prijskaartje, geen geld. Ja, dan, dan gaat het gewoon niet snel uh, lukken. Dus wat dat betreft zijn uh, mevrouw Goud en, en wij het uh, meer eens... dan je op het eerste gezicht zou maar denken. Maar de spoorwegen moeten er toch in de eerste plaats zijn... voor de reiziger, toch niet voor het personeel? Nee, klopt. Dat, dat was een iets onhandiger uh, uh, zin. Um, maar de boodschap blijft uh, natuurlijk dat uh, als je hoge eisen stelt... Uh, aan het spoor, zowel aan de infrastructuur... Als aan de maatschappijen die daar met treinen overheen rijden... ja, dan dient de overheid wel te zorgen dat er genoeg infrastructuur is. Zowel genoeg sporen, maar ook spullen die heel blijven. En, en, de, reiziger, ja, en de reiziger op één zetten graag. En de reiziger op één, maar dat mag je best verlangen van ProRail... dat mag je best verlangen van NS, dat hoor je ook te doen... maar dat mag je ook... Vooral, ver, verlangen van uh, Politiek Den Haag dat, uh, nou ja, tegen hun zeg ik gewoon put your money where your mouth is. Want dat is natuurlijk toch de bottom line. Ja, um, ja wat moet er gebeuren? Is, is het alleen een kwestie van, van geld, zegt u? Nee, je, je zult ons niet horen zeggen van, doe maar een paar miljard en het probleem is opgelost. Natuurlijk moet er ook uh, serieus gekeken worden uh, naar de vraag of het geld dat wordt besteed aan het openbaar vervoer, of dat inderdaad doelmatig uh, wordt besteed, want het is wel belasting Geld geldt ook van, van u en mij. Um, dus de maatschappij voor Beter OV vindt wel... dat serieus naar de doelmatigheid van die bestedingen moet worden gekeken. Nou, er komt ook een Kameronderzoek hè, naar de spoorsector. Mm -hmm. de, en, en ook uh, de nieuwe directeur van uh, ProRail, Marion Goud... die zal ook eerlijk uh, moeten kijken. En dat gaat ze ook doen uh, na de vraag of het geld inderdaad goed, uh, goed wordt aangewend. Maar voorbeeld even weer die verbinding met Almere. Hè. Daar was uh, 700 miljoen uh, euro voor uh, uh, gereserveerd... Daarvan heeft de sportsector gezegd: nou, dat kan net, net genoeg. Dan kun je best wel zeggen: nou, doe er 100 miljoen af, misschien. Maar dat bedrag halveren. Nou, dan hoef je niet heel goed te kunnen rekenen om te snappen dat het dan echt niet goed gaat. Maar goed, iedereen moet uh, erg veel geld in leveren. Hè? Oh, zeker, tuurlijk. Kijk. Um, ook wij vinden niet dat 100% van de treinen altijd op de eind moeten rijden... en ook zelfs op het stomste boerendorp, iedere vijf minuten een bus. Dat kan, maar dan kost het zoveel geld... dat we daar vervolgens in Nederland de helft van de ziekenhuizen voor moeten sluiten... en de helft van de scholen moeten opheffen. Nou, dat zal geen zinnig mens wensen natuurlijk. Het allerstomste boerendorp, je zal er maar wonen. Inderdaad, dat klopt. <laughs> ja. Nee, maar goed, kijk, je, je moet altijd kijken naar wat redelijk is... Um, en het hele land moet bezuinigen. We hebben geen zin om het nieuwe Griekenland, het nieuwe Ierland... of het nieuwe Portugal te worden natuurlijk. Um, maar er is een verschil tussen... een verdedigbare bezuiniging en een ordinaire greep in de kassa. Ja, en als je in het dorp woont dan heb je gewoon maar een beetje pech dus. Nou ja, kijk, in een dorp heb je iets minder goed openbaar vervoer maar wel weer meer frisse lucht. Dat is een afweging die mensen ook mogen maken. <laughs> ja, tenzij je voor de NS werkt. Maar goed, ja. eh, vandaag zal er dus in de Vaste Kamercommissie worden gesproken over bezuinigingen ja. en ook over de uitspraken van die nieuwe directeur van ProRail mm -hmm. en over de invoering van een ander spitstarief. Eh, wat gaat uw bijdrage zijn? Onze bijdrage is dat we, eh, en dat we Schijnt straks ook op uh, voorbeterov.nl. Wij hebben een uh, vlammend betoog waar wij het nu ook over hebben. Um, dat hebben wij gestuurd naar een aantal belangrijke uh, leden van de Vaste Kamercommissie, uh, Verkeer, Vervoer, uh, Spoorwegen enzovoort. Uh, de minister krijgt hem uh, straks natuurlijk ook. En wij hopen dat ons pleidooi van. put your money where your mouth is, zorg dat je genoeg geld over hebt voor het openbaar vervoer. Dus kom verder dan alleen maar roepen dat het belangrijk is. Ja. Nou, wij hopen dat, dat dat signaal vanmiddag in de Kamercommissie... ook een rol gaat spelen. Dank u wel. ben Spittorst van de Maatschappij voor Beter Openbaar Vervoer. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Gisteren heeft de politie longen, bedoeld voor transplantatie, net op tijd in het ziekenhuis weten te krijgen. De auto waarmee ze werden vervoerd, die raakte betrokken bij een ongeluk en kon niet verder. De agenten die bedachten zich geen moment en namen het transport meteen over. Hoe lang kun je organen bedoeld voor transplantatie eigenlijk goed houden? Directeur Bernadette Hazen van de Nederlandse Transplantatiestichting. Nou, organen die eenmaal uitgenomen zijn met het doel voor transplantatie uiteindelijk, kunnen maar een korte tijd eigenlijk buiten het lichaam worden bewaard. En als je praat over hart en longen, dan mag er eigenlijk niet meer dan 4 tot 8 uur zitten in de tijd tussen uitname en het moment van transplantatie. Voor lever hebben we iets meer tijd, dan is het maximaal 14 uur. En voor nieren, de me het meest getransplanteerde orgaan eigenlijk op dit moment, um, is die tijd uh, nou, het liefst binnen 24 uur, maar kan het eventueel uitlopen tot 40 uur. Na die tijd zijn die organen eigenlijk dus niet meer bruikbaar voor transplantatie. Dus is het is inderdaad heel erg belangrijk dat die organen op tijd bij de patiënt terechtkomen. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mail ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw minuut Ranking de Nieuws. We gaan terug naar Nijmegen. Marcel Dekker. Naast de scorespanen van het sportcentrum van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Een plek waar uh, elke dag honderden studenten hun lijf en leden aftrainen. En dat is natuurlijk allemaal heel erg leuk. Tenzij uh, sport een sportverslaving wordt. Uh, Sabine Jansen van de Radboud Universiteit deed daar onderzoek naar. En dan is natuurlijk de vraag, wat is dat dan precies, een sportverslaving? Nou, in mijn onderzoek sporten sportverslaafden zo'n 7,5 uur per week. Maar het gaat vooral om de symptomen. Want laten we het daar even over hebben. Het is gewoon uh, verslavingsgedrag. Maar hoe komt dat bij een sporter eruit? Bij een sporter komt dat tot uiting uh, vooral mentaal en sociaal. Dus jezelf afsluiten van de buitenwereld. Niet van vrije tijd houden. Uh, jezelf verliezen in het sport en uh, heel goed plannen ook. Ja. Word je er een asociaal mens van? <laughs> nee, je wordt er geen asociaal mens van. Maar je sluit jezelf wel uh, enigszins af van de buitenwereld. Je bent alleen maar bezig met het sporten. Ja, en elke dag je shotje halen hier, hè? Ja, zeker. En dag overslaan ja. Nou, dat is misschien Janneke van Dieten, 24 jaar, die uh, hier elke dag te vinden is. Haar vrienden zeggen van, uh, als je Janneke niet kan vinden, dan moet je hier naartoe. Ja, dat klopt deels wel. Ja. Als je mij niet kan vinden, dan gaan we naar het sportcentrum. Ik ben hier uh, ja, wel heel vaak. Ik sport 15 uur per week, maar ik vind mezelf niet sportverslaafd. Nee? <laughs> nou, 15 uur, is dat sportverslaafd? Uh, qua uren wel. Uh, maar de symptomen uh, heeft ze niet allemaal. Dus ze is niet compleet sportverslaafd. Je bent niet compleet sportverslaafd. Nou, dan gefeliciteerd. Ja, gelukkig. Ja, maar goed, je hebt aan dat onderzoek meegedaan. Uh, dan, dan krijg je de resultaten te horen dat je heel veel sport, veel meer dan gemiddeld. Maakt jou dat dan bang? Uh, nee, niet zo. Mijn sociaal leven leidt er niet onder. Want um, ik kan sport ook gewoon zo afzeggen als ik uh, gezellig wat wil gaan eten met vriendinnen. Het kan niet altijd, want met uh, training voor de competitie dan is het wel belangrijk. Maar uh, ja, ik kan het sport ook zo afzeggen om gezellig met vriendinnen wat te gaan doen. Dat lukt nog wel. Ja, dat zeker. Sabine, het onderzoek heeft zich uh, toegespitst op uh, de sporters hier uh, in het uh, Nijmeegs Universitair Sportcentrum. Om een idee te krijgen van de opvang, hoeveel mensen heb jij onderzocht ten eerste? Uh, 1721. En hoeveel waren daar sportverslaafd van? Echt sportverslaafd was anderhalf procent. En de mensen die wel de symptomen vertoonden, maar niet compleet sportverslaafd waren, was 35 procent. En dan uh, om met dit onderzoek nog even verder te gaan. Verschil mannen en vrouwen. Dan denk ik mannen doen het meer. Nee, vrouwen. Dat was heel verrassend. Ja. Ja. Ja, vandaar dat er ook een vrouw naast ons staat ongetwijfeld. Ik denk het, ja. Hm. Je zegt dat dat heel frappant is, heel bijzonder is. Had je iets anders verwacht dan toen je met dit onderzoek begon? Um, ik had verwacht dat uh, mannen vooral hun agressie zeg maar, wilden uiten in het sporten. Maar het blijkt dat vrouwen juist eerder vatbaar zijn voor een sportverslaving. Mm -hmm. Nou is het wel lastig, want als we het over de behandeling hebben van sportverslaving... Dan, uh, dan loop je tegen het probleem aan dat sporten maatschappelijk geaccepteerd is. Drugsgebruik, drankgebruik, misbruik, dat allemaal niet. Uh, zegt dat iets over de behandeling, maakt dat de behandeling lastiger? Jazeker, want uh, de directe omgeving van de sporter vindt het heel knap. Het is immers een prestatie. En als jij drugs of alcoholverslaafd bent, dan uh, ziet de omgeving dat... en die accepteert dat juist niet. Dus dat is ook heel het punt, ja. Dus het gaat niet lukken, waarschijnlijk, het oplossen van de sportsverslaving in Nederland? Nou, ik denk dat het wel gaat lukken, maar het heeft een heel andere aanpak natuurlijk. Ja, heel andere benadering naar de sporter zelf. Uh, Janneke, uh, geen sportverslaving, wel in een groep uh, die je misschien als problematisch zou kunnen noemen. Je ziet zelf het probleem niet, dus jij gaat geen seconde minder sporten. Begrijp ik dat goed? Ja, dat begrijp ik goed. Nee, ik ga niet minder uh, sporten daardoor, nee. In ieder geval goed nieuws voor de mensen met een slechte conditie, want die uh, lopen niet tegen deze verslaving aan ongetwijfeld. <laughs> nee. <laughs> Dankjewel. Een bijdrage van Marcel Dekker. Straks list en bedrog en een uitgelekte sextape. Dat allemaal bij het wereldberoemde Bolshoi-ballet in Moskou. Nu eerst het goede nieuws. Positief News Network. Els, gefeliciteerd. Je hebt de quiz gewonnen. Het ging alleen eigenlijk, ja, over Terneuzen en ook over de buurt waar wij wonen. En daar is dan ook al jaren... Uh, een, een café. En die eigenaren zaten tien jaar in dat café, dus die dachten zo, goh, we gaan zo iets organiseren. Ja. Dus zodoende heb ik dan mee meegedaan. En ik kwam ik in de finale met nog twee, uh, twee heren. En ja, ik heb die toen uh, gewonnen. Ja, geweldig. Uh, en, ja, dat was hartstikke leuk. En wat voor vragen kreeg je dan? Uh, in welk jaar uh, voer het pontje van Terneuzen naar Hoedekenskerke. Uh. Uh, wanneer was het eerste jazzfestival? Eh... Uh, uh... Ik neem aan dat u ook wel weet wie dat is. Uh, Mathilde Willink. Mm, uh... die, dus, die woonde in Terneuzen vroeger. En die heette toen gewoon Tilly de Dolder. Ja, die ken ik wel. En die woonde dan eigenlijk bij ons om het hoekje. Toen vroegen ze haar meisjesnaam. Maar nog, oh ja, wanneer, wij hadden hier de watertoren in Terneuzen aan de Schelde. Ja. En wat voorjaar is de watertoren afgebroken? Naar welk jaar was dat? En dat was in 2000. Helemaal goed. En dan ging het zelfs nog een vraag over mijn eigen vader. Want die is kunstschilder, dat is een beroemde kunstschilder, hier in Terneuzen en omstrepen eigenlijk. En toen vroegen ze waar heeft hij gewerkt. Met Riet? Ja. ja, soms gaan er ongeveer twaalf mee. En dan gaan we een tocht... Uh... Stippelen uit, gaan er wat vrijwilligers mee die erbij rijden. En dan gaan we ergens uh, langs zee. Deze keer is het langs zee. En dan gaan we daar eens dus een uh, stop doen. En dan gaan we weer verder. Het is een kilometer 25. Zo. So. Ja. En, en zit u dan zelf ook in een scootmobiel? Nee, nee, wij fietsen ernaast Zo. So. Ja. Ja hoor, dat is heel leuk. En heeft u dat ooit zelf bedacht? Is dat wat leuk? Wij hebben ook al de fietstochten. Kunnen we het daar ook niet voor die mensen doen? En de eerste keer hadden we al een stuk of acht. En nu is het soms... Nou, nu hebben we ook pas veertien. En dat doe ik nog met nog een collega. En dan stippen we uit van welke richting gaan we. Nu gaan we in richting Elburg. En dan gaan we zo langs zee. En dan gaan we wat, wat je nog kunt... Dan komen daar die, die biologische boerderij tegen. Nou, dan gaan we daar ook even kijken. En dan gaan we naar een soort klein dierentuintje die we onderweg tegenkomen. Stoppen we ook even. En het is een uitje voor die mensen. Ja. Ja, en je krijgt één... Het is één familie, hoor. rijden we achter elkaar. En ze houden zich goed aan de regels. En het mooiste is, we hebben die voorraad. En u rijdt voorop? Ik rijd ook pas achter of weer in het midden. Dat ligt er gewoon aan. Dan hebben zo'n jasje aan. En ja, die hele stoet is al leuk als we wegrijden. Ja, is, is de oudere zorg echt iets wat, uh, wat u altijd gedaan heeft? Of komt het uit verpleging eigenlijk? Nee, of? hoor. Ik kom uit de kinderverzorging. Kijk. Kijk, maar ja, als je ouder wordt, dan... Uh, <laughs> dat zijn het soms kinderen. Ze luisteren niet naar je. En dan ging het ook nog over een, een kunstenares. En dan vroeg ze ook hoe de naam was van die kunstenares. Ja, dat was dan ook weer toevallig een, een zeg maar, collega van mijn vader. Dat is toevallig. En dan ging het ook nog over een, een beroemde dichter uit de neuzen. Henk Huisman. Ja, dat was dan ook weer toevallig een collega van mijn vader toen de tijd. Dat nostalgische gen, zit het in de familie? Ja, dat, dat, dat, was inderdaad, dat zat in de familie van mijn vaders kant, ja. Het goede nieuws, het werd u gebracht door Erik Bakker. worden we, Paul Simon, misschien wat voorbarig. Getting ready for Christmas Day. List en bedrog, chantage en een uitgelekte sekstape. Nee, we hebben het niet over Hollywood. We hebben het over het wereldberoemde Bolshoi-ballet in Moskou. Peter Koer, onze correspondent in Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Tjoh, ja. Wat is er allemaal aan de hand bij dit Oeh, toch zeer eerbiedwaardige... Sorry. 234 jaar oude culturele instituut? Dan had je nog niet vermeld dat, dat topballerina Klotskova uit de Russische media moest vernemen van haar mannelijke collega's dat hij haar niet meer op wilde tillen omdat ze te zwaar was geworden. Ja. En, en natuurlijk waar je even aan refereerde, dat was, de, dat was het grote schandaal van de afgelopen weken. Gennady Janin, de artistiek leider en topdanser, die op een geselecteerd aantal websites over de hele wereld werd getoond in foto's en filmpjes met seks, homoseksuele seksschandalen achter de colise van het Bolshoi Theater. Dat was de druppel die de, die de emmer deed overlopen. Janin verloor zijn, uh, verloor zijn baan. Uh, niet alleen hij, ook de commercieel directeur. En er rolden nog wat andere koppen. Maar het lijkt allemaal een beetje te laat om, laten we zeggen, de vrede achter de coulissen te herstellen. Ja, nou komt ruzie de allerbeste families voor. Bij zo'n cultureel instituut als, als Bolshoi zou je dit toch allemaal niet uh, verwachten. Maar waarom loopt het allemaal zo hoog op? ja, het moet allemaal terug te, vieren, te, te voeren op de ingrijpende restauratie van het eh, Bashoyt-theater. In 2005 ging het theater dicht eh, voor een restauratie die twee tot drie jaar zou duren en het is nog niet open. In de tussentijd moet natuurlijk dat Bashoyt-theater dat hele grote gezelschap in leven blijven en moeten ze op tournee langs plaatsen als Rostov, Jekaterinenburg, Novosibirsk, Vladivostok. En dat zijn geen vrolijke plaatsen om naartoe te gaan. Dat leidt tot frustraties. En bovendien over de grens hebben ze enorme concurrentie... van het Marinsky Theater, dat wordt geleid in Petersburg... dat wordt geleid door de halfgod Gergiev. En eh, ja, die, die scoren met Gergiev natuurlijk overal grote punten. En het Bolshoi Theater dat niet meer kan optreden op zijn eigen beroemde podium... Eh, ja raakt in de versukkeling ook artistiek. En dat laad, leidt tot al deze frustraties. Juist. Uh, uitstel, uh, het duurt allemaal veel langer... Hoe... Hoe is het dan met het geld? Dat gaat dan ook helemaal de pan uit? Ja, het was aanvankelijk toen, toen ik daar in de eerste twee jaar... werd ik voortdurend uitgenodigd om te komen kijken... hoe het vorderde, de restauratie. De afgelopen drie jaar ben ik niet meer zo uitgenodigd. Maar het was begonnen als een restauratie onder toezicht van de UNESCO... van de VN, eh, de historische organisatie, zal ik maar zeggen. En toen was het begroot op 700 miljard euro. Dat was al een Hoeveel? bedrag. maar 700, 700 miljoen? 700 Sorry, 700 miljoen euro, dat okay, ja. we het niet overdrijven. overdrijven maar, niet. We zitten, maar we zitten nu aan de 3,5 miljard. Ah ja, dus dat is toch een vervijfvoudiging? Ja. ja, plus een vertraging van minimaal drie jaar. Het is gepland nu dat het in oktober open gaat met een grote manifestatie, maar er zijn alweer geruchten dat ook dat niet haalbaar is, want er werken intussen op dit moment 3500 mensen aan dat theater om dat klaar te krijgen en dat zijn bijvoorbeeld specialisten die de ornamenten weer terug moeten brengen en ga maar eens na het opnieuw ophangen van een 2,3 ton zware uh, uh, kroonluchter die er ooit voor de eerste keer in 1863 is opgehangen. Dat is zo'n enorm karwei en het is zo risicovol karwei. Uh, specialisten moeten gevonden worden over heel de wereld en dat is tijdrovend. Jij mag af en toe gaan kijken, wordt het inderdaad zo mooi met al die mensen met al dat geld? Het wordt ongelooflijk mooi. Uh, eigenlijk is dat Baljoie Theater, of ze, nou, of ze nou goed dansen of slecht dansen... of er een goede opera is of een slechte opera, gewoon zitten in die zaal dat is al uitgaan, dat is een feest. En dat komt helemaal terug. Het komt helemaal terug in zijn originele vorm... met de originele akoestiek. Want elke houtsplinter uit 1863, zal ik maar zeggen, is bewaard gebleven. Zodat de mensen in 1863 dezelfde klanken worden... als straks in oktober als het theater weer open gaat. Hopen we, maar misschien wordt het volgend jaar oktober... en dan krijgen we nog meer roddel en achterklap... Vanuit de carrize van het Palsjoe Theater. Dankjewel, Peter Damkoer. Vanuit Rusland. Straks in Goedemorgen Nederland. Veel discussie over nieuwe Europese regels voor voedseletiketten. En ook het ochtendhumeur van Henk Spaan. Zometeen in KRO Goedemorgen Nederland. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl